10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam heeft de politie vandaag tot nu toe 65 mensen aangehouden. Vorig jaar waren het er bijna 100. De meesten werden opgepakt voor dronkenschap of zakkenrollerij. Ook waren er twee steekpartijen aan de lijnbaansgracht en bij het Centraal Station. Volgens de politie kwamen er vandaag ongeveer evenveel of net iets minder mensen naar Amsterdam als vorig jaar. Toen waren het er 700.000. Op dit moment stroomt de stad langzaam leeg. Op het Museumplein, vandaag het Oranjeplein, is nog plaats voor mensen die naar het Koningsbal willen. Het concert van de drie Andrees dat nu aan de gang is. Het koninklijk gezin heeft een rondvaart gemaakt over het ei. Tegen het einde van de koningsvaart stopt het gezelschap onverwacht... bij het podium waar het Concertgebouworkest optrad met dj Armin van Buren. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima groeten persoonlijk van Buren... en de concertmeester van het orkest. Maxima is de beschermvrouwe van het Concertgebouworkest. En de actie leidde tot enthousiaste reacties van het publiek. De koning en de koningin zijn nu in het muziekgebouw voor een afsluitend diner. De drukte op de spoedeisende hulp in de Amsterdamse ziekenhuizen is in de loop van de avond toegenomen. Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis krijgt nu zo'n 10 patiënten per uur binnen. De meeste hebben snijwonden of zijn gewond geraakt bij een valpartij veroorzaakt door alcoholgebruik. Ook bij het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis wordt het steeds drukker. Daar gaat het om alcoholgebruik en vechtpartijen, twittert het ziekenhuis.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 Goedenavond, het allerlaatste uur alweer van deze 27 uur durende Oranje Marathon uitzending op de Radio 1. Vanuit Amsterdam, de industriële grote club. Zo meteen gaan we natuurlijk kijken hoe de uitloop vanuit Amsterdam verloopt. We gaan heel veel schakelen. Luc Ickink die sluit hier ook aan. Om even te vertellen wat er in de social media gebeurt... en de beslissing van onze nu al fameuze Oranje Quiz. De laatste deelnemer komt zometeen langs. 21 punten is de score die uh, verbeterd moet worden. En hele moeilijke vragen zijn het. Goed, er is groot feest in heel Amsterdam... maar vooral ook op het Museumplein. Jeroen Wielaert die staat daar bij. Uh, André Rejeu weer, hè? Ja, natuurlijk. Maastricht is, heeft zich meester gemaakt van Amsterdam. Uh, het Oranjeplein is veranderd in het Vrijthof. Uh, vaste speelplaats uh, als die in Nederland is van André Rieu. Schoon blauwe Donau heeft hij net gespeeld. De Radetski-mars. Ik zag mensen walsen. Nee. Ik zag mensen dansen met elkaar. De tribunes deinen. En op dit moment komt er een oranje Polonaise langs. André Rieu dansend met zijn lakschoentjes. En nu weer de, de viool met uh, zijn zangeressen in hun zuurstofjurken. En mensen joelen handen omhoog. Allemaal met hun oranje uh, kroontjes op. Mevrouw, wat is het hier geweldig. Het is helemaal een topfeest, een volksfeest. Gezellig. Maar er is geen woord Limburgs bij. Nee. U komt uit Amsterdam? Nee, we komen uit uh, Zwitserland eigenlijk. Uit? Zwitserland. Oh, dan kennen ze dit ook nog wel. Ja, Polonaise kennen ze niet zo in Zwitserland, maar we doen graag mee in Nederland. la, la, la, la, la. la. Ja, dit is uh, wel eerder op deze dag een visitekaartje voor Nederland genoeg. Ja, absoluut. Ik ben er zo trots op. Want ik kijk nu ook naar de buitenlandse televisie en de radio. En het is op alle, alle zenders. En we kunnen echt trots zijn op ons kleine land. Oh, wat is het toch fijn om Nederland te zijn! Een hoogtepunt ook in de carrière van de Jeroen Willa. Denk je niet, Luke Iking? Ja, het, het lijkt mij wel. Ja. Oh. Dat wordt vast wel over getwitterd. Gaan we eens even vragen aan Ikking. Bij het Koningslied heeft iedereen zich koest gehouden. In elk geval de critiques zoals uh, Sylvia Willeman. Nee, ja, ja, ja, ik zag zelf wel wat mensen die zeiden van nou, het mag wel wat minder met die positiviteit over dat Koningslied. <laughs> dus het gaat nu weer de andere kant op. Maar goed, daar waag ik me wel niet aan. Nee, eh, het loopt wel een beetje op zijn einde hoor. Op ja, ja het, is, het is een beetje nagenieten geblazen. Hè. Marieke van der Werf die zegt van Paul de Leeuw naar een Nationaal Ballet, van Vlodder naar Open van Ali B naar André Rieu. En dan moet nu André van Duinig komen. Dat was toen, ze zegt, dit is een prachtland. Elbert Dijkgraaf van de ChristenUnie is ook aan het nazwijmelen. paagt zich aan een politiek geintje. Hij zegt, schitterend, escader F16 over het hoofd aan het ei. Volgende troonswisseling discussiëren we vermoedelijk lang over de opvolging van de JSF. Mona Keizer van CDA is helemaal lyrisch over Amir van Buren. Wat is dit geweldig, zet ze op haar zitten. Kees Verhoeven van D66 heeft loeihard staan meebrullen... kennelijk met het Koningslied, want zo zit het hij. Het Koningslied moet uit volle borst worden meegezongen, mensen. Heimelijk playback is er niet bij. En Alexander Pechtelt was zich aan het omkleden... en gaat nu dus naar dat feestje toe in het muziekgebouw. En daar is hij weer. Hij meent nog steeds dat schoolreisjes sfeer te voelen. Hij staat waarschijnlijk op een hele chique school. Kees Verhoeven... En daar heb je hem weer. Hij heeft andere associaties. Uh, hij zegt het als mannen onder elkaar verruiden van chaket voor smoking... doet denken aan de voetbalkleedkamer van Weleer. En Geert Wilders heeft ook genoten. Hij zegt mooie dag vandaag. Nederland heeft een nieuwe koning. Prachtig plaatje van prinses Beatrix tussen drie prinsesjes in de nieuwe kerk. Uh, even wat meligheid tussendoor. Ja, dat heb je ook op Twitter. Je verwacht het niet, hè? Zo aan het <laughs> einde van de avond. Uh, Rita Verdonk is namelijk trending topic. Omdat men op Twitter vindt dat de doedelzakspeler van André ja, Jirië. Lijkt en op de Rita. Klant, ik, ik dacht het <laughs> ook. Ik denk, ik zeg het niet. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, er is ook een parodie-account, Koningin NL. Erg populair. Ze is ook geabdiceerd. Zo rond 10 uur is <laughs> ja. dat account overgegaan. Ja, zien we nu? Ja, ja dat de de <laughs> is opgebonden uh, ja, Ze is een beetje boos. Ontwaardigd over iets. Nou ja, wat dat betreft lijkt het wel, ja. Uh, ja, de Koningin NL is dus geabdiceerd ook op Twitter. Zo om tien uur is dat account overgegaan in KoningNL. En dat ging met de volgende tweets: Willem-Alexander die zegt: Zo gelukt eindelijk ons eigen account. Moederswacht wordt Dat was trouwens wel een protocolfetischist. En later zegt hij: Arme Charles, het deed hem fysiek pijn toen hij ons moest begroeten met Your Majesty. En nog wat later: Dit is wel heel erg veel alibi op één dag. Dat gaan wij voortaan verbieden, landgenoten. Nog even naar Facebook. Frans dan, daar hebben we de hele dag over gehad. Minister Frans Timmermans is al de hele dag aan het Facebooken. Gaf ons een mooi kijkje achter het schermen. Laatste update is inmiddels alweer een uur of twee geleden. Hij plaatste toen een foto van alle ministers... die samen naar het Koningslied aan het kijken waren. Helaas geen drie vingers in de lucht. Eh. Jammer, hè? En wat wel mooi is, op Facebook gaat nu ook een plaatje rond. En daarop is te zien dat Willem-Alexander... zijn status op Facebook heeft veranderd van prins naar koning. En hij heeft nu al meer dan 16 miljoen likes. Kijk, zo, 16 miljoen heen. snel, ja, hè? He? Nou, goed. zeker. Goed, dankjewel, Luc. Het was um, vanaf gisteravond zes uur feest in Utrecht... maar uh, nu is het toch echt afgelopen in de dopstad. De vrijmarkt zit erop en mensen gaan naar huis. Verslaggever Robert-Jan Boy voor de laatste keer vandaag vanuit Utrecht. Nou ja, deze geluiden spreken wel een beetje voor zich, denk ik. Vegen. Vega. Ja. Scheppen. Scheppen tot alles weg is. Wat ligt er wel niet? Nou, kijk maar wat erbij zit. Dit is niet op te noemen. Nee. De oude meuk. De oude meuk. Die achter is gebleven. Ja. Van steunkous tot uh, ja, klompstijlbootje. Tot strijkeizer. De bierblikjes. Het plastic. Ga zomaar ja. door. Ja. En morgen hebben we weer een schone stad. En meneer, die zaten erbij, erbij en lachten erbij. Ik lachte erbij. En ja. Lacht, kijkt er, nou ja, is dat lachen in ieder geval? Ja. Dat nee. lijkt me nogal een klus. Dat liggen op scheen. Ja, dat is niet echt. Dat hoort erbij. Wat, u heeft hier nou gestaan met een kraan, begrijp ik? Nee, met het evenement, met dit uh, plein. Met een heel evenement? Ja. Wat voor evenement was dat overigens? Uh, dat heet het Begrijnenplein. Dat is ja. een van de 19 evenementenpleinen Juist. Op, in, de, in het Vrijmarktgebied. Juist. En wij de, hebben een bar met, uh, met, uh, met DJ-muziek uh, erbij. En dan is de afspraak met de gemeente opruimen geblazen? Opruimen, ja. Je moet je plein schoon achterlaten of, een, uh, of het door hun laten doen. En dan moet je ervoor betalen. Wat kost dat? Ja, 700 euro voor een voor zo'n soort pleintje betaal je. Dan, kom ik, dan komt er een veegwagen, komt het schoonmaken. Ja. En je mag het ook zelf vegen. Dan uh, heb je zeker 700 euro in je zak. Ja. Nou ja, goed. En zo leg je het op een hoop en dan wordt het later opgeruimd. Ja, dat wordt, dit wordt alles wat hier ja. wordt opgehaald. Het is een ja. enorme hoop velderzakken zie Heel ik hier nog liggen. Vuil, ja. Ja, klopt. Even klopt. samenvattend maar eventjes. Ja. de dag, ja, is... De laatste. Inhuldiging. Ja, nou, uh, het weer is alles bepalend voor dit feest. Omdat het allemaal buiten gebeurt hier... En dat was geweldig. Dus, de mensen? Ja, die zijn helemaal uh, blij. Nieuwe koning, mooi weer. Superleuk. En alles wat achterblijft? Ja, dat ruimt op. Ja, ja wat <laughs> ik zeg, over, over, als je morgen hier komt of over twee dagen, dan. Is alles of vergeten? Als er oh. niks gebeurd is. <laughs> ja. Ja. Ja. We staan hier de autootjes weer geparkeerd. Ja. Mensen fietsen er weer door. Niks aan de hand. Bedankt. Ja, graag gedaan. sterkte. Oké, okay, hoi. Ja, vegen, dat zijn ze daar aan het doen in Utrecht. Nou, dat kan in Amsterdam uh, ook graag gebeuren. Want het is hier een enorme bende, zegt uh, Melreem een... oh. um, Meijer. En de Dam Waar het dus ook heel is op de grond. stroomt leeg, kon ik net zien vanuit het raam. Uh, op weg naar, en die hoorde ik net al heel even: Joris van de Kerkhof, bij het CS. De, de, de, de maar het verloopt, het verloopt allemaal prima de, de, daar, de, de, de interview? daar, toch? Interview. Ja, het loopt hier prima. Er is een jongen die heel graag geïnterviewd wil worden. Ik ook. Het mooie is wel dat hier de rotzooi netjes in een grote container ligt. Heel veel papier waar ooit iets van een hamburger in heeft gezeten. Dat is allemaal netjes in die rode container gedaan. Ik film, maar alsjeblieft. was een leuke kondigenen, dag voor vandaag. Een hele leuke Mag camera? Wat zeg je nou? Dat, is hard dat het hart was. Oh, oké. Dat het leuk was bedoel je? Ja, ja, ja. ja. ja. Dus hart is leuk? Ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk wel. Ja, ja, ja, ja. Wat was dan de ontzettend gaaf hart Nee, Meneer, aan? snap u? Ik wil, ik, wil ik, dames, maar... ik wil net een beetje... Mooie dames? Waar? Ik wil net een beetje... En net. Ik wil net een beetje als Gina is en Sydney worden. Maar <laughs> Ik ben nog een beetje te jong. Maar ik hoop dat dit ook dat die 1 miljoen views uitkwam. Snap je? De 1 miljoen views? Dat is wel mooi, dat we stukjes op de radio, op YouTube zetten... en dan hopen dat er 1 miljoen views komen voor één stukje. Rustig is het hier op het plein voor het Centraal Station. Als je het station inloopt, dan staan er wel rijen voor de eh, kassas, voor de, voor de kaartjesautomaten. Kassas die zijn natuurlijk niet bezet voor de kaartjesautomaten. Mensen die ervan balen dat ze geen retourtje gekocht hebben. En buiten staan mensen in alle rust te roken. Laat een laatste sigaretje voordat we weer naar huis gaan. Moet je ver weg? Uh, naar Utrecht en dan naar Waikbeduurstee. Dus doe duurt nog wel eventjes. Ja. Kom je vaker in Amsterdam met koningin de Dag? Eigenlijk elk jaar. Ja. En is het idee wat anderen ook vertellen... dat het veel rustiger is dan andere jaren? Heb jij dat ook? Uh, vorig jaar was het ook al rustiger. Ja, ik weet niet waarom. Uh, ja, het zou wel goed kunnen. Bepaalde plekken waren wel erg voor ook. Uh, het een beetje rond de stad gelopen. Uh, ja, het is leuk. Mooi oranje petje heb je. Ja, dankjewel. Jij staat er heel rustig bij van, oh, oh, oh, wat is er allemaal aan de hand. Maar um, ook naar wijk bij duursteden. Ja, ja, ook naar uh, daar, ja. Heb je ook ergens van genoten? Ben je dan nu van aan het nagenieten van alle beelden die je hebt opgedaan vandaag? Uh, ja, ik heb van al heel veel genoten. Ik denk, ja. Ja, eigenlijk wel. Hoe lang duurt zo'n sigaretje? Een eventje. <laughs> Jullie vinden niet dat het stinkt? Een sigaretje, ja, het stinkt wel, maar het is wel even lekker. En het mooie is, hij zegt het is wel even lekker en gaat er een beetje chill om in de, de woorden van die Italiaanse jongens van net uh, bij te bewegen. Chill bij te bewegen. Uh, het mooie is dat dit gewone sigaretten zijn. Over het algemeen krijg je om de vijf minuten, als je hier op het station staat, een walm van, uh, ja, van hasch over je heen. Dat is ook, je ook niet erg. Je ook niet maar het gebeurt dan. wel verwacht je niet in Amsterdam. Nee. Wat er net was, wat er net was, eh, toen stonden er vier ME-busjes, als je daar in de buurt bent, valt Hasjwallum wel mee, die zijn inmiddels weer weggereden op het plein en er stonden acht mannen met acht paarden en acht helmen op die mannen die op die paarden zaten. Die zijn ook allemaal eh, weer weg en dat maakt het heel rustig op het plein voor het centraal station. Ja, terwijl het een uh, drie, 400 meter verderop uh, niet echt rustig is. Een soort Caribische band is daar nu aan het optreden op de, op de Dam. Misschien hoort u dat uh, op de achtergrond. Maar goed, we zijn ook benieuwd hoe het Real Madrid gaat tegen Borussia Dortmund. Champions League, nog altijd een half finale. Ze moeten er drie maken. Voorlopig uh, stond het nog 0-0. Ronald van der Geer. Ja, dat stond, mag je doorstrepen. Wat dat woord staat. Uh, na 72 minuten is dat nog altijd uh, de stand. Met nog een hele grote kans... Voor Borussia Dortmund, Koendogan, 1 op 1 met doelman Diego Lopez. Maar wel een goede redding van de Spaanse doelman. Ja, het is voor Real de avond van net niet. Als men alles voor de goal komt van Weidenfeller. dan is of de eindpaas niet goed of wordt er niet goed afgerond. Oftewel echt uitgespeelde mogelijkheden creëert het elftal van Mourinho niet. En dan lijkt het erop dat Borussia Dortmund zich voor de tweede keer... in de clubgeschiedenis mag gaan melden in een finale van de Champions League. Dat gebeurde in 1997 voor het laatst. Toen werd er gewonnen van Juventus en nu lijkt het erop dat er dan... Een geheel Spaanse finale of een Duitse finale komt. Afhankelijk natuurlijk nog even of Barcelona met 4-0 kan terugkomen tegen Bayern München. 3-1 is, is al een te zware opgave voor Real Madrid. Zo blijkt vanavond. Alle aanvallende troeven zijn inmiddels ingezet. Kedira is erbij. Kaka is erbij. Benzema is gekomen voor Higuain. Maar het zet allemaal geen zoden aan de Madrileense dijk. Want Real Dortmund kent na 73 minuten een 0-0 tussenstand En Real moet toch echt drie keer scoren. En dat gaat niet meer gebeuren, ben ik bang. Um, ja, we gaan weer luisteren naar live muziek. Er is hier een, een man achter zijn elektrische piano geschoven. Yes. Keyboards. Uh, keyboards. Um, Ricardo Burgrust. Ja, ben ik. Uh, maar eigenlijk is je artiestennaam vet. Ja, dat ben ik ook. En ik heb begrepen dat jij gevraagd hebt toen we je uitnodigden... om als allerlaatste te mogen optreden... Ja. omdat je nogal een nacht erop had zitten. Ja. Ik moest, <laughs> Vertel eens eventjes. Het was, het was een vrij wilde nacht. Nee, ik moest gisteren nog optreden en ik was pas om vijf uh, uh, uur, zes uur thuis. Dus ik dacht van ja, om mijn stem even een beetje te laten herstellen... Ga ik gewoon als laatst. En ik kreeg de optie. Dus ik dacht ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ik ben zo, zo graag een afsluiter ook. Oké, okay. ja. wat ga je spelen? Uh, ik ga nu. I think I love you spelen, is maar Oh, word je begeleid nu door die, uh, door die band buiten. Dat is wat, hè? Het uh, ja, swingen een beetje Caribisch. Heb je de last van? Niet. Sorry? Heb je de last van? Nee, hoor ik nee. niet. Okay. Ik heb deze namelijk komen en dan hoor ik het niet. Uh, dan Op hoor telefoon. je het niet komt ervan. Ja. Goed. I, I think I love you. Yes. Hang aan je lippen. Succes. I ain't never thought I'd stick around for so long So let me slap myself, in what the is going on And I ain't really trippin', but I think you put a spell on my heart Right from the start, oh Cause I would never ever stay here longer than a day Now I would be like, yo, I'm sorry, I need to get on my way But there is something about you that makes me want to stay here so long Can't believe that I'm saying this But I think I love you I think I want you Might ask you to marry me I might give you some kids Can't believe that I'm talking like this Cause I think I love you I think I love you I think I love you again yeah. Cause all my friends were calling me like yo Fat where you at Said I've been chilling with this girl Homie you don't get down like that Said I know For sure But I don't think that I can anymore, no And I never thought I would fall in love this quick And I hate to admit it But I think I just did with you With you So I think that I should let you know Cause I think I love you I think I want You to marry me, I might give you some kids. I think that I, you know, that I love. That's all I can come up with. When I think of you, when I think through, there's no reason to hide. Ask you to marry me, I might give you some. Je doet je naam wel eer aan, hè? Dank ja. je Dat is echt vet. Dank je wel. Ja. Ja. Goed succes. Hij werkt ook samen met Anouk en Candy Dover, als ik goed ben geïnformeerd. Dus uh, dat zegt genoeg over zijn kwaliteiten. Goed, we gaan eens dus even uh, nabeschouwen. Want het was natuurlijk een prachtige dag, uh, dat inhuldigingsfeest hier in Amsterdam. Elie Lust van de politie Amsterdam, goedenavond. Goedenavond. Um, uit veiligheidsoogpunt, wat is de conclusie van de dag? Nou, dat we in ieder geval terugkijken op een hele geslaagde dag. Het was ook een hele spannende dag omdat we natuurlijk keken naar een enorm groot evenement wat eigenlijk bestond uit drie onderdelen de gewone koning in de dag de troonswisseling en natuurlijk vanavond nog de koningsvaart. Ja, dat is allemaal heel goed verlopen dus we zijn heel tevreden. Is er iets dat beter kon? Ja, dat kan natuurlijk altijd. We hebben natuurlijk een vervelend incident gehad in de ochtend... waarbij er twee mensen zijn aangehouden. Dat was onterecht. Daar hebben we ook onze excuses voor aangeboden. Dus ja, dat had niet mogen gebeuren. Dat is wel gebeurd. Nou, en uit de evaluaties die hier ongetwijfeld gaan volgen... zullen we ook ongetwijfeld een aantal punten nog uh, tegenkomen... die uh, achteraf beter hadden gekund. Ja, er was ook een steekpartij bij CS, hè, geloof ik. Hoe is dat afgelopen? Ja, klopt. Er zijn uh, twee steekpartijtjes geweest. En dat zeg ik uh, misschien wat denigrerend, Zo bedoel ik het niet. Maar dan gaat het over mensen die daarbij niet zwaar gewond zijn geraakt. Daar zijn ook aanhoudingen bij, uh, bij verricht. En het is natuurlijk ook niet heel handig om iets uh, uit te... Uh, nou, ik zou bijna zeggen op zijn Amsterdams uit te vreten... Uh, als er zoveel uh, politiemensen op straat lopen. Nou, is het zo dat er wel minder mensen waren dan voorgaande jaren... en überhaupt minder dan verwacht? Uh, maakte dat het allemaal makkelijker eigenlijk? Nou, er waren niet minder mensen dan vorig jaar. We kijken naar een vergelijkbaar aantal bezoekers in de stad. Alleen hebben, ze, hebben die zich heel erg verspreid.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 Uh, we kijken uh, naar een hele geslaagde dag waarbij veel mensen natuurlijk nu ook weer de stad verlaten. Dat verloopt overigens ook heel goed. Uh, op het CES gaat het goed. Dat heeft ook alles weer te maken met, het, uh, met de verspreide eindtijden van de verschillende evenementen. Koningsvaart is afgelopen, die mensen gaan lekker naar huis. En op het Museumplein gaan ze nog even door. Ja, en daar is over nagedacht? Daar is heel goed over nagedacht. Omdat crowd management, het reguleren van grote mensenmassa's wel een van onze grootste uitdagingen was voor deze dag. Nou, dan wordt er op voorhand natuurlijk heel veel uh, nagedacht over hoe we dat zouden moeten doen. Ja, dan is ook uh, een heel uh, voor de hand liggend scenario om, om feesten in ieder geval verspreid over de stad te organiseren. Hm. Met verschillende eindtijden. Ja. Ja, u zei net dat het weer goed gaat bij uh, CS. Ging het niet goed dan? Of doelt u nu op andere, andere jaren? Ja, dat is inmiddels ook alweer twaalf jaar geleden. Maar daar wordt nog wel eens op teruggegrepen. Uh, het gaat goed en de mensen worden allemaal netjes naar huis gebracht. Ja. Hoor ik oplichting in uw stem eigenlijk? Ja. Dat weet ik niet. Volgens mij praat ik niet anders dan anders. Uh, maar, uh... Het mag hoor. Ja, dat Bent u ook. opgelucht, laat ik het dan zo formuleren, dat het allemaal dat is... zo goed gaat eigenlijk? Nou, het is, het is in ieder geval voor ons uh, altijd een opluchting dat een spannende dag goed verloopt. En uh, dat geldt voor ons als politie, maar dat geldt natuurlijk voor al die diensten... en al die mensen die zich al maanden hebben ingezet om deze dag goed te laten verlopen. Je hm. moet zich voorstellen, op het moment dat de koningin zegt, ik hou ermee op... dan gaat het voor ons natuurlijk beginnen. En dat geldt niet alleen voor de politie, maar dat geldt natuurlijk voor zoveel verschillende diensten... Dat, uh, uh, uh, ja, dus in die zin uh, denk ik dat we allemaal toch wel een, uh, wel een zucht van opluchting slagen. Ja. Bent u vrij morgen? Nee, ik ben morgen niet vrij. Want deze week is ook voor de Amsterdamse politie nog lang niet klaar. We kijken natuurlijk nog naar 4 mei, aanstaande zaterdag. Dan werken we ook weer. 5 mei is natuurlijk nog een belangrijke dag. moet nog duidelijk worden of dan ook Ajax inderdaad gehuldigd kan worden. Maar als we volgende week, uh, volgende week om deze tijd, dan, uh, dan wordt het hopelijk iets rustiger. Ja. Uh, tot slot, is het zo dat er even voor de huldiging van Ajax eventueel uh, dingen die wellicht nu uh, in de stad staan her en der, daar blijven staan voor die huldiging? Nee, het is echt te vroeg om daar nu iets over te zeggen. Ik heb daar ook geen informatie over. We willen allereerst dat deze dag goed, uh, goed afloopt. Want we zijn er natuurlijk nog niet helemaal. Um, en dan uh, gaan we per dag bekijken wat er weer moet gebeuren. En is het zo, moet ik me jullie voorstellen... Uh, morgen met z'n allen champagne ontkurken? Nou, in uniform mag je niet drinken, hè? dus eerst gaat het pak uit en dan komt er wel een borreltje bij. Ja. Ja. Dus dat, dat doe ik eerlijkheidshalve nog wel vanavond. Maar morgenochtend ook weer vroeg beginnen en uh, weer verder met alle andere zaken die op ons liggen te wachten. Dank u wel, Ellie Lust van de politie Amsterdam. Wordt het nog spannend bij Ronald van der Geer in Madrid? Nou, de 82e minuut is inmiddels voorbij. Maar Madrid heeft wel een goal gemaakt. Het is een aardige aanval. Het is geen buitenspel. Over de rechterkant komt de bal via Eusiel bij invaller Ben Zemaan. Die schiet hem dan voor het eerst deze avond achter. Roman Weidenveller. Nog acht minuten te spelen. En Madrid moet nog twee keer scoren. Maar misschien krijgt het nu de geest. Het wordt nog in elk geval iets van spannend. De Radio 1, oranje quiz. Ja, we zijn toegekomen aan de Oranje Quiz. We willen weten wie de grootste oranjekenner van Nederland is. En om daarachter te komen, spelen we vandaag vier keer die quiz. Vandaag is nu, nu zijn we toegekomen aan onze laatste kandidaat. En dat is Joop Alberti. Uh, zijn naam zegt het al, hij houdt van muziek. Ja, inderdaad. U van de koptelefoon op wellicht. Is <laughs> dat handig voor zometeen als er een Kan ik u nog even verder kom. introduceren. 64 jaar. Uh, basisschoolleraar uit Scheveningen. En het grappige is dat we er net ook eentje hadden. Een andere kandidaat was ook basisschoolleerling. Dan denk ik, heeft u iets, basisschoolleraar met, ja. met het Oranjehuis? Ik weet het niet. Geschiedenis is altijd al een, uh, ja, een hobby van me geweest. En sinds Beatrix eigenlijk uh, regeert, uh, is het uh, toch wel iets van een passie geworden. En nu? Want nu is het overgenomen. Ja, nou, nee, het gaat goed. De passie gaat gewoon ja, verder? Ja, de passie blijft gewoon. Goed, aan de, aan de telefoon Timotheus van der Geest, die is er ook, met 21 punten koploper. Goedenavond. Koploper. Oh, goedenavond. Ja, de, spanning is te, de spanning is te snijden. Ben ik de koploper nu, ja, op dit moment? Ja, nog wel, maar dat nog kan binnen, binnen vijf ja. minuten veranderd zijn. Er dus staat een enorme bokaal hier op je te wachten, maar die kan zomaar met Joop Alberti meegaan. Dus uh, uh, luister mee, zou ik zeggen, en dan weet u hoe het afloopt. Is goed, ik luister zeker mee we beginnen met, met vraag Helemaal 1? Klaar. 8 meer keuzevragen. We beginnen met de eerste vanzelfsprekend. Schaatsen en de, oranje gaan goed, en, en de oranjes gaan goed samen. Veel oranjes die bonden dan ook de ijzers onder. Maar één lid van de familie brak met die traditie... door zich nooit schaatsend op het ijs te laten fotograferen. Nou is de grote vraag natuurlijk. Wie is dat? A. Juliana. B. Beatrix. C. Emma. Of D. Wilhelm. Mina. Uh, twee weet ik zeker van wel. Twee, dat was... Uh, Alexander, Willem-Alexander, zeer zeker. Uh, Wilhelmina, zeer zeker. Ik twijfel tussen Beatrix en, uh, en Emma. Nou, Beatrix zal ongetwijfeld ook wel, dus het is Emma. Nee, het is Beatrix. Ah, misgegokt. Bij de FVD zijn geen foto's of filmbeelden van Beatrix op de schaats te vinden. Niet als prinses en ook niet als koningin. En uh, Wilhelmina en Juliana dus wel. Ja. Maar goed, ze zat wel heel vaak op de tribune. Dat moeten we er dan wel bij zeggen. Volgende vraag. Willem van Oranje stond in hoog aanzien bij Karel V... Hij werd door de keizer benoemd tot lid van een prestigieuze ridderorde, waarvan vooral de hoge adel lid was. Die orde is in de 15e eeuw ingesteld door de Bourgondische hertogen. Wat is de naam van deze exclusieve ridderorde? Is dat A de orde van de Gulden Snede? Is dat B de orde van de Heilige Hamer? C de orde van het Gulden Vlies? Of D de orde van de Gouden Adelaar? Het Gulden Vlies. En dat is. Goed, geantwoord. De ridders werden Vliesridders genoemd. En de orde was een soort netwerkclub ingesteld door hertog Philips de Goede. En een van de voorrechten van deze ridders was dat zij van de pauze het recht hadden gekregen... om in hun slaapkamer een mist te laten opdragen. Nou, kijk, weten we dat over. Fantastisch. 1 punt, vraag 3. Prins uh, Pieter Christian is kind aan huis op circuit Park Zandvoort. Al bijna 10 jaar doet hij een autoracen En dan maak je wel eens brokken. En <lacht> ik zie ik in een flits gewoon die auto aankomen. En die pak vol mijn wiel voor. En uh, nou ja, toen zag ik hem over de kop vliegen. En toen, als het enige eerst wat ik dacht, is achter hem aan. En uh, als die auto in de fik vliegt, om hem eruit te halen, zeg maar. Dus ik stapte uit de auto en begon te rennen. En ik heb ja, eigenlijk niet meer nagedacht. Uh, ja, tijdens de paasraces in 2007 raakte de prins medecoureur Henry van Os... die vijf keer over de kop ging. De auto's raakten totaal los. Maar geen van beide coureurs die uh, bleken verwondingen te hebben opgelopen. In welk team rijdt de prins? A. Racing Team Holland. B. Certainty Racing Team. C. Dutch National Racing Team. Of D. Racing Team Welzorg. Een pure gok. Uh, mag ik ze nog een keer horen? Sorry. Nog een keer dan. Racing Team Holland. A. B. Certainty Racing Team. C. Dutch National Racing Team. Of D. Racing Team Welzorg. Nou, geef mij B maar. Dat is Certainty Racing ja. Team. Helaas. Dat is uh, heel erg logisch eigenlijk. Het is de Racing Team Holland. Ja, dat leek me te logisch. Ja, goed. <laughs> Naast Pieter Christian behoort ook zijn broer Bernard overigens. Dat uh, de teamleden. Goed, nul. Helaas. Vierde vraag. Uh, in de hofkapel van Paleis het Loo staat de hoge roodfluële stoel van Wilhelmina. Uh, Willem III kocht hem in uh, 1873 in Italië. En Wilhelmina heeft de stoel tot haar dood gebruikt. In die stoel zitten een aantal gaten. En waarom wordt die stoel nou niet gerestaureerd? Is dat A, omdat de stof te kwetsbaar is... Is dat B, omdat de stof niet meer na te maken is? C, Willemina heeft het verboden? Of D, het vakmanschap om de stoel te restaureren bestaat niet meer? Ik uh, denk dat Willemina het verboden heeft. En waarom denkt u dat? Eh... Uh... Er zal iets gebeurd zijn wat, wat voor haar zeer belangrijk geweest is. En dat, daarom wilden ze, wilde ze het zo laten. En zo is het, want het is een koninklijk bevel dat de stoel niet gerestaureerd mag worden. Want Wilhelmina wilde dat mensen konden zien hoe erg de Duitsers hebben huisgehouden op het Loo. Uh, er zaten namelijk gaten in de stoel. Um, het resultaat van beschietingen. Goed, u staat nu op twee punten. We zijn halverwege, dus het kan nog alle kanten op. Het blijft ongelooflijk spannend. Net als bij het voetbal. Ronald van der Geer in Madrid. 2-0 voor Madrid. Het gaat nu uh, bijzonder hard. Het is een uh, stoppoffensief van de madrid 88ste minuut. Het is Sergio wow. Ramos, nota bene de verdediger, die van kortbij, als Dortmund de bal niet wegkrijgt, mag binnenschieten. En dat snoei en snoeihard doet. Nu heeft Madrid nog één goal nodig. En nog te spelen. Anderhalve minuut officieel, en dan nog een minuut of drie extra. Ja, meneer Albert, u, u heeft ook nog een goal nodig, hè? Dat ja, uh, mogen duidelijk zijn. Goed, vraag 5. Tijdens de inhuldiging lagen de scepter, de rijksappel en de kroon... in het zicht van Willem-Alexander. Wat is de Latijnse naam voor deze attributen? Ah, Roy U wou het al zeggen? Regalia. Reg ja, dat is goed, zeg. Ja, Ik hoef het ja, niet eens te zeggen. Ja, ja. Dat, ligt, dat ligt zo voor de hand... Ja, wilt u het ook toelichten of zal ik dat doen? Ja, doet u maar. Ja. Heel graag. De kronje uh, uh, in uh, goed Nederlands, dat, dat is het dus. Uh, ze dateren uit 1840 en zijn gemaakt van verguld zilver en zijn bezet met imitatie, Edelstenen en Parels. Uh, Regina's, dat eind voor vrouwelijke fors was een van de antwoorden. Doet er allemaal niet toe. U heeft het goed. Hartstikke goed. Ja, koningin uh, Willemina was dol doel op schilderen. Tot op uh, hoge leeftijd was ze dan ook vaak te vinden in haar schilderwagen, die had ze bij Palais het Loo. Um, dit mobiele schildersatelier was een soort pipowagen met openslaande deuren. De inrichting daarvan was sober. Een stoel, een tafel en een potkacheltje. Want ook in de wintermaanden wilden ze daar uh, schilderen. En Wilhelmina kreeg van verschillende kunstenaars lessen en advies. En de vraag is van welke kunstenaars heeft ze nou nooit les gehad? Ja, moeilijk. Ik zie u... Oeh, fronzen. A. Ah, is dat Albert Roelofs? Is dat B. Jan Torop? Is dat C. Willem van Konijnenburg of is dat D. Frits Jansen? Weer een complete gok. Ik denk... Nee, ik gok. toer op. Heel goed. Ongelooflijk. U heeft vier punten hoor. de schilderde graag landschappen. De Veluwse bossen en ook Noorse fjorden waren haar favoriet. Maar ze deed ook aan portretten. Goed, dan gaan we naar vraag 7. Ik ga de spanning er even opgooien. U moet ze allebei goed hebben. Toen Prins Wilhelmina, prinses Wilhelmina op 28 november 1962 overleed... was de radionieuwsdienst hierdoor zo overrompeld dat het even duurde... voordat het bericht kon worden uitgezonden. De luisteraars kregen twintig minuten lang een tikkende studioklok te horen. Toen kwam het nog. De reden voor deze moeizame uitzending was dat alle familieleden van Wilhelmina... op de hoogte moesten worden gesteld voordat ze op de radio over haar dood zouden horen. Als tegenwoordig een lid van het Koninklijk Huis overlijdt... volgt de publieke omroep een voorgeschreven procedure. En de grote vraag is nu, wat is de naam van die procedure? Is dat A, het blauwe dossier, B, het oranje dossier... C, het gele dossier of het groene dossier? Oranje dossier? Het is wel een beetje een instinker, hè? Ja. ja. ja. Het is niet goed. Nee, dat nee het vermoedigd. Is het, het is het gele dossier, de naam verwijst Geen. naar het gele mapje waarin het, het, het, het draaiboek zit. Zo is het, eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel. In het analoge tijdperk zat er altijd een versie van het Wilhelmus in... en een aantal klassieke platen om daar dan het eerste uur mee door te komen. Goed. We gaan gewoon vol goede moed de verder, toch? Tuurlijk. Vraag 8. De Lockheed-affaire deed in 1976 veel stof opwaaien. Na de dood van prins Bernard verscheen er een, een reportage in de Groene Amsterdammer... waarin bekend werd dat de prins had toegegeven... ruim 1 miljoen dollar te hebben ontvangen voor zijn lobbywerk om de Starfighter als nieuw gevechtsvliegtuig aan te schaffen. Nou, wat was de naam van Bernards contactpersoon bij Lockheed in Zwitserland? Daar komen ze. Is dat A. Hubert Weisbrood? Is dat B. Kolonel Panchulicev? Is dat C. Fred Meuser? Of is dat D. Victor Baren? De laatste, Victor Baren. Nee, het is Fred Meuser. Uh, Meuser was in 1954 verkoopdirecteur van Lockheed voor onder andere Europa. Mm -hmm. En uh, Panjulicev was de huisgenoot van Bernards moeder. Hij nam de cheques van Lockheed in ontvangst trouwens. Uh, Hubert Weisbrood was de advocaat die het geld vervolgens stortte op een rekening voor Bernards en Victor Baren was een schuilnaam voor de prins... en een naam waarop later een cheque voor hem werd uitgeschreven. Interessant allemaal, hè, om te weten. Goed samen. Gewerkt, u, goed. U, ja, heeft, u heeft er vier, er kunnen er zestien worden. Die poging wilde u nog wel wagen, denk tuurlijk. ik zo. Maar, goed, goed, maar we gaan even naar Madrid tegen Dortmund... want het is daar ongelooflijk spannend onverwacht toch nog? Ronald, hoe lang nog? Voor die ene goal. Nog, uh, Ja, dat is een beetje onduidelijk. Ik denk dat er nog een minuutje gespeeld moet worden. We zitten inmiddels drie minuten in de extra tijd. Real Dortmund kent nog altijd die tussenstand van uh, 2-0. We hebben net de corner gezien van Madrid. Waarbij zelfs Diego Lopez, de keeper van Real, mee naar voren ging. Maar uh, de bal werd uiteindelijk door Sergio Ramos naastgekopt. En nu neemt Weidefeller alle tijd. Nog twee minuten nu officieel te spelen in de extra tijd. Want er komt vijf minuten bij en dat is terecht. Want in die blessuretijd is Bender nog geblesseerd geraakt en vervangen door Santana. Nu Blasikowski aan de rechterkant. Eerst de bal kwijt. Madrid er weer uit met Cristiano Ronaldo aan de linkerkant. Eerst de moment loopt hij zich vast op Pichek Die verovert de bal en stuurt nu Blasikowski weg aan de rechterkant. Blasikowski richting het Marokkaanse strafschopgebied. Paas is niet goed en kan door Madrid worden uitverdedigd. Madrid. Dat weet dat Lewandowski er inmiddels uit is bij Dortmund. Daar is een extra verdediger voor gekomen. Nu, Madrid weer met een voorzet vanaf de rechterkant van Angel Di Maria. Maar die wordt verdedigd door Borussia Dortmund. Vier minuten nu bijna voorbij van de extra tijd. Bal gaat over de zijlijn. Er mag ingegooid worden. Ronaldo loopt zich vast. Maar Madrid heeft de bal weer te pakken rond de middenlijn Met Echern. Echern brengt hem terug op Dortmund helft. Niet goed die paas. Kan makkelijk onderschept worden door Sebastiaan Keel. En kan vervolgens Dortmund op wandeltempo de helft van Madrid opsteken. Dat gebeurt nu met een onzuivere paas richting Blazikowski. Dan staat iedereen van Madrid natuurlijk weer geven. Klop staat ook te grillen, want die weet ja is er nog één doelpunt. Nog één doelpunt. de rest zijn elftal van een finale plaats. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor Dortmund. Nou, nog even kijken wat de Web heeft gezien. Buitenspel voor Madrid. Nou mag Dortmund de vrije trap gaan nemen. Dat gaat uh, op zijn 11.30's gebeuren. Nog een halve minuut. Howard Webb geeft aan dat er tempo gemaakt moet worden door uh, de laatste lijn van Borussia Dortmund. En dan gaat Weidenfeller helemaal die vrije trap nemen. Die heeft al geel voor tijdrekken en zal ongetwijfeld denken ja die Webb zal het niet maken. Om mij in deze wedstrijd rood te geven voor ditzelfde vergrijp. Lange bal richting Blasikowski, Komt terecht weer bij Madrid. Van achteruit opbouwen via Kedira en via Echen. Echen gaat nu met grote passen proberen een van de middenvelders te bereiken. Nee, het gaat naar de rechterkant. Angel Di Maria wacht aan de linkerkant. Zou eventueel nu bereikt kunnen worden. Nee, het is een lange bal die door Hummels uit het eigen strafselgebied wordt weggewerkt. De 95 minuten zit erop. Als Dortmund nog één keer de helft van Madrid opsteekt. Maar het is drie tegen vier. En hoeveel zin hebben die van Dortmund nog om er echt iets van te maken. Richting de cornervlag. Dat is het recept voor kroos -Kroix. Maar laat zich de bal ontfutselen door Echern. Bal terug naar de doelman, Diego Lopez. Het moet nu snel. Wil Madrid nog echt iets van deze wedstrijd maken? Lange bal. Van Eje richting Spits Benzema. In de lucht geklopt. Maar weer opgevangen. Die bal door Madrid. En uh, Web, de scheidsrechter, kijkt nog altijd niet op zijn horloge. Weer een lange bal. Dan is er een struikelpartij in het strafschopgebied. Cristiano Ronaldo en Santana. Maar Web zegt niks aan de hand, Ronaldo. Dit was gewoon een duel. En terecht, goed uitgevoerd door die invaller bij Dortmund. En daar komt de laatste bal. En vervolgens is daar het eindsignaal. Mourinho gaat Jurgen Klopp feliciteren. Want Jurgen Klopp en Borussia Dortmund spelen de finale op Wembley. Waarschijnlijk tegen Bayern München. 2-0 voor Real Madrid. Eén doelpunt komt de koninklijke tekort. Maar uiteindelijk is het Borussia Dortmund dat optimaal profiteert... van de 4-1-overwinning van een week geleden. Goed, weer een koninklijke dat afscheid neemt op 30 april. <laughs> uh, meneer Betty, u kunt uh, op 16 komen, u kunt niet meer winnen... maar we maken het spel gewoon af. Uh, omdat we u de kans willen geven om uh, nog meer te bewijzen... hoeveel u ervan af weet. U weet hoe het werkte. U krijgt zo vier aanwijzingen met een zenuwachtige hartslagmuziekje eronder. Laat u niet, uh, niet afleiden. zo gauw u weet over wie we het hebben, dan roept u de naam. Ja? Oké. Okay. Komt-ie. Vier. Voor elk werelddeel had ik aan één hand een vinger. Drie. In de lucht ben ik beter dan op de grond. Ik denk Bernard. Twee. Met oranje deed ik een ronde dansje. En de laatste laat hem ook maar horen. Eén. Vandaag begint mijn koninklijke carrière pas echt. Het kan helemaal Alexander zijn. Heel goed. Dat is inderdaad zo. De eerste vingerwijzing, uh, om even zo te zeggen, uh, dat waren de werelddelen. Lid van het Olympisch uh, ja, Comité. Ja, ja. Uh, wat hadden we nog meer? We hadden in de lucht, ben ik beter dan op de grond... een paar brokken gemaakt, Willem-Alexander, uh, 1988, op de Leidse Gracht natuurlijk. Ja. Dan met oranje deken rondedansje, uh, de hockeydames, Olympische ja, Spelen ja. Atlanta natuurlijk. En ja, en dan, uh, die anderen hoeven we natuurlijk niet, uh, niet toe te lichten. Uh, het, zijn de, ja, het zijn de vier, het is niet anders... Uh, dank u wel voor het meedoen. Ja. Dat betekent wel dat we een winnaar hebben nu. Ja, en ik denk dat hij met kloppend hart heeft zitten luisteren. Timotheus van der ja, van, van, ja, van Geest, van harte gefeliciteerd. Nou, dank u wel. <lacht> Wat goed nieuws. <lacht> ja, want we hebben uh, gezien dat de quiz behoorlijk heftige vragen had. Echt moeilijk. Ja, hoe, hoe bent ja. u zo ongelooflijk goed op de hoogte, blijkbaar, van alles oranje nieuws? Nou, ik heb ook wel, ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik heel veel gegokt heb, omdat ik ook heel veel vragen gewoon niet wist. Maar, maar gewoon goed gewoon gegokt. Wel ja. goed. Ja, dat wel ja. Zit u toevallig en... naar, de, naar de webcam te kijken, of niet? Nou, ik loop buiten. Oh nee, dat gaat het en niet ik worden. Ik, ik, ik, ik laat hem nog wel de mensen thuis even zien. Het is een enorme beker. En heel mooi. Ja, Die, uh, <laughs> die wij voorlopig even en in de, staat ook in, iets in, op. De, in de kluis uh, zetten. Er staat op winnaar Oranjequiz Radio 1, Troonswisseling 2013. Met een ja, mooie oh, deksel en een kroontje. Hij is echt, heel erg, mooi. echt heel, ja. heel erg mooi. Nou, gefeliciteerd. Nou, dank u wel. Ik zou zeggen: echt geniet ervan, wees er trots op en ontkurk de champagne. Dat hoort echt bij deze dag. Timotheus van de Geest, dank u wel. Anne van der Veen, de uh, laatste keer dat je van, van, van je hoorde, was je onderweg naar CS met een hele grote groep mensen. Als een soort van Oranje Mars. Ben je aangekomen inmiddels? Ik ben uh, ondertussen aangekomen op het Centraal Station. Het was een beetje omlopen, hè, want die achterkant van het uh, station is dicht. Uh, maar ik ben er. Het is een uh, wandelingetje van een minuut of twintig vanaf het ei. Uh, en niet alleen ik ben er. Bijna iedereen is er, want uh, daar is het redelijk uitgestorven. En het is wel grappig om te zien als je dan uh, terugloopt. Ja, allemaal mensen zijn heel snel uh, al begonnen met het schoonmaken daar. Misschien omdat de koninklijke gasten straks er nog langs moeten. Ik weet het niet. En als je dan het hoekje omkomt, naar het uh, ja, centrale plein voor het centraal station, dan uh, is het voor de eerste keer dat je echt de bierluchten uh, ruikt. En dat is toch uh, wel typisch, want uh, ja, daar bij het ei was het allemaal zo clean en zo rustig. En hier uh, ja, op het uh, stationsplein is het ook wel rustig, maar uh, die geuren van bier, verschaald bier, patat op de grond, nee, uh, ja, dat had je <laughs> daar niet. Ja, dankjewel Anne. Ja, we gaan even naar Jeroen ja, Wieland. Ja, je wordt er stil van? Ja. We gaan even naar Jeroen Wielaard uh, bij uh, André Rieu. Die volst over je heen als je ernaar kijkt, Jeroen. Bij jou wel? Uh, het is een uh, grootste finale. Uh, een minuut of tien geleden is hier uh, het grootste Nederlandse Pipe Corps uh, het podium opgekomen. Ik denk wel zo'n 200 mannen en vrouwen in Schotse ruit, met doedelzakken met drommels. Nadat uh, André Rieu onder andere het kleine café aan de haven had uh, laten horen... Nou ja, over uh, verbindingen gesproken om uh, bij Willem-Alexander te blijven. Dat was de verbinding met uh, de regeerperiode van koningin Juliana, 1972, kleine café aan de haven. We zijn nu zoveel jaar verder. En ik uh, denk aan Willem-Alexander die als koning toch even uh, aanmeerde bij concertgebouwkest en Armin van Buren en daar de handschudden van uh, de grote dancemeester ik vind het een beetje um, ja, flauw, zou ik zeggen. Dat is het verkeerde woord. Maar eigenlijk over verbindingen gesproken. zou ik uh, toch hopen dat de koning. ook hier zometeen nog even bij een verrassing verschijnt. om André Rieu de hand te schudden. André Rieu, die nu ook een heel koor op het uh, podium heeft staan. Ze hebben gezongen over uh, de, de kleine officier. En André van Tuin heeft zich er ook weer bijgevoegd uh, met een en in gala kostuum. De mensen de hebben het warm hier gekregen. Warm van uh, de swing en de zwier van André Rieu. Het is. Uh, Holen keel geworden eh, qua temperatuur eh, op eh, het Oranjeplein. Maar niemand die daar om maalt. Ook deze twee mensen niet in hun prachtige kostuums. Wat zitten jullie er keurig uit. Dankjewel. Ik heb een stel helemaal kwijt geraakt vandaag. Dus... Ja, en u heeft uw kroontje niet op. Nee. wel, ja, een rood, een, een mooi rood. Ik moet ook kijken, Dan zie je mijn kroontje. Ja, stond achterop haar haar. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Heemstede. Dat is gewoon hier nog Noord-Holland? Ja, ja, dat is uh, dichtbij. Half ja. uurtje met uh, trein. Zo. Voor André gekomen? Uh, nou, eigenlijk niet meer voor de Kroning. We zijn hier de hele dag al. Maar hij is wel geweldig, hoor. We wilden al een keer naar Maastricht, <tie> maar ja, hij kwam naar Amsterdam. Dat werkt ook. Ik zei dan straks al, André Rieu heeft Maastricht naar het museum. Plein. Ik denk dat je gelijk hebt, ja. Ik denk je gel en hij doet het heel goed. En wij ook. We gaan naar die grootste finale. Ja, André van Duin hier met zijn grote glunder. Martijn Fischer daarnaast. En tussen hen in de, de meester zelf. En hij schreef nog wat in. En kijk, luister, André. Het is de hoogste tijd. Iedereen drinkt snel zijn glas leeg. De laatste wordt getapt je box die Het is de hoogste tijd, uit Van de muziek daar op het plein naar de muziek hier in de industriële grote club. Want klaar om te spelen zit Ricardo Burgrust, oftewel vet. Yes. En Robert Meder zei net al terecht: zijn muziek is ook vet. Klinkt heel mooi. <laughs> je gaat het nummer spelen van Prince. Ja. En ik heb begrepen dat jij ook samenwerkt met Anouk en Candy Dulver. Ja. Hoe kwamen ze bij jou terecht? Eh, uh, mond-op-mond reclame, denk ik. Je bent gewoon goed. <laughs> ik doe mijn best. We gaan het horen. <laughs> okay. Welk nummer wordt het? Um, how come you don't call me? Oké. Okay. Succes. I still remember everything that you said I always thought our love was alright I guess I was wrong, babe I always thought you'd be by my side, mama Now you go Baby if what we had was good So how come you don't call me anymore Yeah. See everybody said Everybody said that we should never buy So how come you don't call oh oh, me anymore? <laughs> Sometimes feels like I'm gonna die, babe. But if you don't call me, mama, boy, you got to try. Vragen. Wij snappen het nu heel goed. Ja. We gaan uit CS naar Joris van de Kerkhof. Rijden daar eigenlijk nog extra treinen überhaupt? Er rijden extra treinen en nog die steeds? rijden tot vannacht vier uur. Okay. En die blijven maar rijden. Er komen ook steeds mensen naartoe om naar die treinen toe te gaan. En die staan dan in redelijke rust op de perrons. Uh, het is minder druk dan uh, bij andere dagen. Maar dat is ook omdat het, uh, de mensen meer gespreid uiteindelijk naar het station uh, toe lopen pakken veel meer verschillende treinen. En er is misschien ook wel veel meer rekening gehouden met een, met een grote toeloop. Het is rustig. Een half uurtje geleden stond hier, nog, stond hier nog een band te spelen. Stond hier ook nog ME en stonden er ook nog paarden. Alles en iedereen is weg. Er zijn alleen nog maar uh, politieagenten met platte pet in alle rust. Met de handen in de zakken, met mensen aan het praten. En jong en oud loopt heel rustig het station binnen. En de enige rij die er dan is, is de rij voor de, uh, voor de kaartjesautomaat. En voor de rest uh, staat iedereen uh, in alle rust uh, klaar om de trein te gaan. Goed, wij gaan uh, naar uh, de burgemeester van Amsterdam, meneer Van der Laan. Goedenavond. Hebben wij uh, contact? Meneer Van der Laan? Bent u daar? Bent u daar? Nee, meneer Van der Laan wordt op dit moment geïnterviewd door de televisie. Ach. Omdat uh, ja, er enige vertraging was op de lijn, zou ik maar zeggen. Ja. Ik hoop dat ik hem zo meteen... Uh, Oké, okay, ja, hier is meneer Van der Laan nu. Goed zo. Meneer Van der Laan. Uh, hallo, hey. mag ik even genieten eerst? Ja, van, natuurlijk. Uh, want ik ben hier nog niet geweest. Dus, uh, goed, zo zeggen geniet eerst even. <laughs> heeft, u, heeft u de koning meegenomen? Nee, die is nu aan, uh, met zijn gasten aan het eten. En, uh... ja. Ja. Maar goed, hij wil even genieten van you Never Walk alone. We hebben nog precies 3,5 minuten uitzending. Dus ik, uh, ik uh, ben benieuwd of we meneer van der Laan nog in deze uitzending gaan horen. anders dan gaan we hem zeker horen in met het oog. Op morgen, Luc Ickink zit weer hevig achter zijn computer te kijken... wat er nu weer getweet wordt. De Menno zat net te twitteren, volgens mij. Ja, nee, dan is hij nog de enige, denk ik. Hoor. Ja, ja. Ja. Zijn ik, ik heb in één keer ge... weer verbinding op mijn mobiel ja, internet. Ja, ja. Nee, het hier. wordt ja. er nog. Ja, het is afgelopen Het wordt zelfs al getwitterd over voetbal. Echt. Echt waar? Daar moet je er niet aan denken. Het is een beetje zo'n oud- en aan het worden. Mensen krijgen zin in Schanspringen morgen vroeg. <tieft> Facebook, Frans Timmermans laat helemaal niks meer van zich horen. Mensen luisteren en kijken nog één keer naar het Koningslied... En zeggen dan op Twitter dat ze naar bed toe gaan. Er gaat nog een klein grijntje rond, locatiedienst Foursquare. He, kun je inchecken op bepaalde locaties. En het schijnt dat Willem-Alexander Beatrix heeft geaust als koning van Nederland. <laughs> en dan heb je nog een parody-account, Willem-Alexander, die laat weten op @koningnl koning NL. Wat een dag, landgenoten, wat een prachtig feest. U bent een geweldig volk, maar nu zijn wij toe aan zo'n gele dorstlesser. Wat u. Nou, ik, ik, ik, begrijp, de, volgende een hashtag, een... de volgende hashtag heb ik al bedacht, 200 jaar. Ja. Uh, heb ik naar Erwin Wennemars uh, getweet, ja. want die gaat dat feestje organiseren voor november. Ja, en ik heb één ding gezegd, geen lied. Geen lied? Het was één tip, geen lied. Uh, ik denk dat Twitter het met je eens is. Ik denk het ook. Ja. Ja, dat denk ik ook. Na deze historische dag, ja. hè, want dat ja. is het toch. Hoe kijk je daar nu op terug? Als een historische dag. Uh, ja, als een memorabele dag toch. En, en die uh, vlekkeloos is verlopen. Uh, zet het af tegen 1980 en die vergelijking is natuurlijk snel gemaakt omdat het de laatste keer was. Ja, dat is bijna geen vergelijk. Dat is dag en nacht, uh, mag je zeggen. Uh, was jij de, er toen bij? De, toen uh, was ik meer geïnteresseerd in brommers en meisjes dan in de koningin, uh, moet ik zeggen, Margriet. Dus ik was er niet bij. Uh, ik, ik kan me niet eens heugen waar ik toen was of waar ik gekeken heb. Dat is allemaal van, uh, van, van latere voor datum, ja. van voor die tijd. Maar. maar maar dit was, ja. En dat zal denk ik ook eh, Beatrix goed hebben gedaan. Eh, dat haar zoon zo'n ontvangst heeft gehad. Zeker. Die, die rel is lang niet vergeten. Maar dat, dat, dat doet er niks meer eh, in de terugblik, denk ik. Maar dat haar zoon zo'n ontvangst heeft gehad. Dat zal, ik denk dat dat het grootste cadeau is eigenlijk wat ze vandaag heeft gekregen. En ik zeg cadeau, want in, eh, bij vorige gelegenheden was het zo. Dat de scheidende koningin dan nog een cadeau kreeg in de inhuldigingsspeech. dat viel me vandaag op. Willem-Alexander heeft geen groot kruisen gegeven. Of, of, of een, een Willemsorde. Of een koninginnedag zoals bij. Juliana het geval was. Maar deze dag ja, was het ding voor de hele familie perfect. Beter hadden ze niet kunnen dromen en wensen. Nee. Mooie laatste woorden. Goed, uh, Tot slot, wat ga je morgen doen? Wat ga ik morgen heel doen? Kort. Uh, heel kort. Uh, een beetje slapen. Uh, iets, even een boek lezen of zo, iets anders in ieder ja, geval. Iets ja. zonder koningin, zonder prins, Niks en geen sprookjes, Niks en dat soort dingen. Nee. Nee. Nee. Gewoon. Nee. Nou, ja, het is uh, vijf minuten voor elf, ik dat wel zeggen. Dat was het. 27 uur live radio vanaf de Dam in Amsterdam. Waar we met z'n allen getuige waren van de geboorte, kunnen we toch wel zeggen... van een nieuw tijdperk. Het tijdperk Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Ja, met heel veel medewerkers van de publieke omroep... hebben we geprobeerd een uh, zo goed mogelijk verslag te doen van de troonsoverdracht. Ja, en voor ons allemaal was het toch eigenlijk ook echt een voorrecht... om op een van deze historische dagen gisteren dus of vandaag te mogen werken. Ja, en alle mensen uh, achter de schermen en voor de schermen... Uh, die hebben het met plezier gedaan. Namens ons allemaal natuurlijk nog een fijn laatste uur. Kom veilig thuis als u nog niet thuis bent. Een fijn laatste uur van deze laatste Koninginnedag... van het tijdperk Beatrix. Zometeen de burgemeester van Amsterdam ongetwijfeld in het oog. Gepresenteerd door Mieke van der Weij. Ik wens u nog een fijne avond. Goedenavond.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 terug op de Dam, waar de Dam vol is, dames en heren. Ik cut in hier, excuse me for interrupting, but we do want to take you live to Amsterdam. Ik geef u allen graag welkom bij deze ceremonie. Van dit moment af overgaat op mijn oudste zoon en opvolger, Willem-Alexander. Op dit moment gebeurt gejuich vanaf de Dam. En nu hebben we een koning, hè? Ja, het is wat.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 Don't We moeten even men een mennorema Ja, Er gebeurt iets bijzonders wat niet in het programma zat. De boos met het koninklijk paar en de prinsesjes legden aan bij dat podium... waar Armin van Buren bezig was met een optreden met het concertgebouworkest. Orkest. Ja, het publiek krijgt als cadeautje dus een koninklijk bezoek. Laten we even meeluisteren naar de muziek.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 Dit is Radio 1.